Volgens het ministerie hebben ze immigratiedienst ICE tegengewerkt. De twee waren kritisch over het optreden van de duizenden immigratieagenten. De situatie in Minneapolis en in de staat Minnesota is gespannen sinds een vrouw van 37 is doodgeschoten door een agent van ICE.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 Elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. Goedemorgen Zandvoort, we zijn weer terug op zaterdag. Het is drie over tien hier in de studio op de Tolweg. En wie zit naast mij? Dat is onze eigen Carina. Bonjour. Goedemorgen. Goedemorgen Ja, je allemaal. bent wel heel internationaal bezig geweest, hè? Potverpillenpap.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 ...weer goed op temperatuur te krijgen. En dat is deze methodiek. Vanuit de Walrus Club is inderdaad gebaseerd op contrastharding. Dat is wat al een eeuwenoud principe is uit dat deel van de wereld... ...en waarvan door onderzoeken aan de universiteiten eh, daar in de 18e, 19e eeuw al... Eh, ...die daar zijn gestart, is eh, bewezen eh, dat dat gewoon heel goed voor je is.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 de locatie Zandvoort. We hebben, want we hebben acht, op dit moment acht locaties in Nederland. Uh, maar het is, het is een, een, een, een hele brede organisatie. Ja. ja dus ja. niet alleen in Zandvoort? Zeker niet. Oké. Okay. Maar daar zal ik iets over even af, uh, je vraag beantwoorden. Dus ja? Het uh, is Kom gerust een keer zaterdagochtend het eind van de training langs. Kan ik er van alles over vertellen. Dat is rond kwart over tien. En anders heb ik een Facebookpagina Walrus Club Zandvoort. Ja.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 Uh, nou, andere... ik hoor alleen maar voordelen. Ja, <laughs> ja inderdaad. Ja. ja, de enige nadeel is dat koud is. Maar dat voel je ander, volgens mij daarnet. het voordeel dan is, uh, en, uh, wat er gebeurt er komen endorfines bij. Uh, sommige mensen noemen dat gelukshormoontjes. Ja. Je gaat je ook een soort lekker voelen. Ja. Ja. En je bent aan zee, dus dat, daar je, zitten de, ook alweer goede stoffen. Ja, ja. ja. Kijk, we hebben, wat ik vertelde, we hebben meerdere locaties in Nederland. Onder andere ook in Zutphen, in Tilburg en in Deventer.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 te worden. Ik denk, hé, hey, dat is heel interessant. Want het geeft mm -hmm. aan de ene kant een goed gevoel... En aan de andere kant heb ik er eigenlijk daarna ook wel weer last van. Ja. De, toen ben ik voor mezelf... Nou, heel veel research genoemd... en daar, toen ben ik op de Walrusclubs ja. uitgekomen. Okay. Eh, en dat heeft me... heel veel inzicht gegeven... Eh, hoe het... op een verantwoorde manier te doen, zeg maar. Ja. Is er ook nog iets wat je aan het eind moet doen... qua eh, iets drinken... of om die afvalstoffen af te voeren? Of... De, de,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 Om rustig met de geleiding ja. van het ja. seizoen mee te gaan. En niet gelijk het extreme uh, te beginnen. Okay. Ook rustig aan opbouwen. En Heel tot goed. welke datum gaan jullie door? Uh, tot en met uh, april. Oh, dit okay. jaar is de laatste training geloof ik 2 mei of zo. Okay. Oh, nou. Ja, ja. We gaan uh, ja. muziek draaien. Bedankt. Dankjewel. Bedankt. Frank. Alsjeblieft. En uh, nou, wellicht uh, uh, tot, uh, tot een keer op het strand. Nou Dan ga ik ja. live. Anders welkom. Ja. ja, dankjewel. Ga ik live meedoen.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 Darling, can't you see Young dreams should be dreamed together And young hearts shouldn't be afraid And someday when the years have flown Darling, then we'll teach the young ones Together. and the young hearts shouldn't be afraid and someday while the years have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 Last night you were in my room And now my she smell like you Baby, they're discovering something brand new Well, I'm in love with your body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 En uh, ze gaan dus verder onder de naam uh, Pride at the Beach. En jij bent benoemd, benoemd tot uh, directeur uh, bestuurder. Wat gaat jouw uh, uh, functie worden...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 Dat in Amsterdam wordt gehouden en ja. uh, de Zandvoort er wordt er ook niet over geslagen in deze in deze situatie. Nee, zeker niet hè? en dat is dat is ook wel echt leuk. Kijk, ik bedoel iedereen kent natuurlijk Pride Amsterdam <kijkt> met met name de de, de Canal Pride. Ja precies. Uh, uh, uh, dat is gewoon echt wereldwijd iets unieks.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 Ja, nou ja, als je ja. weer moet invoegen. Ja. Dus ja, ja. En bij de rotonde natuurlijk. En de mensen moeten allemaal... Uh, aan het <kwijden> begin... hun auto kwijt eerst. Ja. Uh, dan die pendelbussen in.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 Correct. Dat is het. Stop de proef op de zeeweg. Ja. En uh, hoe lang gaat de proef duren? Uh, vier maanden uit mijn hoofd. Goedemorgen. Ja. ja. ja. Nou, dat wordt lachen. Nou, <laughs> het wordt een ja. langere reistijd. En je kan een geval. picknickmandje meenemen. Ja, dan dan uh, kan je langs de zeeweg uh, even picknicken. Als je, je moet wel je brood zijn. Ja, ja, je moet inderdaad je brood nemen. Meenemen. <laughs> ja, ja, en ja. een dekentje. Ja. Nou Loes, uh, ik... Uh,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 Nee, niks, niks. Nada. Geen commentaar. Nee, geen ja. commentaar. Nee, dan, dus wordt, dan, moet, uh, dan wordt het een in. verrassing. Ja, dan wordt het een ja. verrassing. Nou, we komen, hier, we komen er nog wel op terug Zeker. hoor. Dankjewel. Okay, okay. dan je wel. Okay. Dankjewel. I got this feeling in my bones. It goes electric, baby, when I turn it on.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 Keep dancing I can't stop feeling So just dance, dance, dance stop feeling So just dance, dance, dance Come on Ooh, it's something magical It's in the air It's in my blood It's rushing on I don't need no reason Don't need control I got so high No ceiling when I'm in my zone Cause I got that sunshine in my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 But you dance, dance, dance, and ain't nobody leaving, so, so keep dancing. the So just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 One for them hood girls, them good girls, straight masterpieces Stylin', wildin', living it up in the city Got chucks on with Saint Laurent Gotta kiss myself, I'm so pretty I'm too hot Hot dang uh, Call the police and the fireman I'm too hot Hot dang. Make a dragon roll a retirement I'm too hot Hot dang. Say my name, you know who I am I'm too hot Hot dang. And my vampire